We hebben net ons geloof uitgezongen, we willen dat ook uitspreken met de geloofsbeleidenis, de twaalf artikelen van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof. Daarna zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 102, het eerste vers, en dat is een psalm ter veroortmoediging. Heer, o Heer, hoor o Heer, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken.